Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Turkije wil het NAVO-lidmaatschap van Zweden en Finland tegenhouden. Finland heeft gisteren een officieel verzoek ingediend om lid te worden van het militaire bondgenootschap. Zweden doet dat deze week. De Turkse president Erdogan moet, zoals alle NAVO-lidstaten, akkoord gaan met nieuwkomers. Maar daar moet hij nog niks van weten, zegt correspondent Rolien Kreton in Kopenhagen. De verwachting hier is dat Erdogan wisselgeld wil. Als hij goedkeuring moet geven aan die aanvraag van Zweden en Finland, dan wil hij wat voor terug hebben. En Zweedse en Finse minister die willen zo snel mogelijk naar Turkije om daarover te praten. Daar staat Erdogan dus niet voor open. Maar de verwachting hier is wel dat daarover te onderhandelen is. In Spanje is bij een frontale botsing tussen twee treinen een machinist omgekomen. Verder raakten er zeker 85 mensen gewond, melden Spaanse autoriteiten. Twee van hen zijn zwaar gewond. En vandaag Insight is net gewoon weer begonnen op tv. Het programma stopte ruim twee weken nadat presentator Johan Derksen een misbruikverhaal opbiegde in de uitzending. Derksen gaf aan dat hij vooral wilde stoppen omdat hij vond dat ze niet werden gesteund door Talpa. Ik ben opgestapt toen ik overal eruit niet het was en uh, de woke gemeenschap heel erg veel lawaai maakte. Maar daar ben ik wel tegen bestand. Maar toen ik ook de indruk kreeg dat Talpa niet achter ons stond... en toen kwam er werkelijk een gênant persbericht naar buiten van Talpa... en Helene die heeft dat bij half acht keurig voorgelezen... dat wij heel nederig die avond onze excuses zouden aanbieden. Oh, ja, ik denk, al ja, val ik hier dood neer, dan doe ik het niet. Ook zei hij dat het nooit zijn bedoeling was slachtoffers van seksueel geweld te kwetsen. Voor de ingang van, voor de studio van het programma vond een protest plaats. Op de borden en spandoeken van de demonstranten stonden teksten zoals... Geen bune voor racisme en seksisme en rapecultuur is geen grapje. De politie stuurde de demonstranten snel weg.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 Come Het is altijd leuk als je op een gegeven moment gaat kijken... waar komen die bandleden dan een beetje vandaan. De uh, Glitters is zo'n voorbeeld. Den Haag, Nijmegen, Amsterdam. Het is een beetje ook met, de, met deze band een beetje het uh, geval. Sammy Stereo, Maar uh, toch komen er nog de, echt de meeste bandleden uit deze fijne provincie. Uh, zelfs sterker nog, Paul Glandorf, die, de frontman van de band... die uh, heeft eerst...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 Uh, ik mag hem al, uh, al een uh, week, of, uh, ja, mag een week uh, draaien, want het is de tweede keer. En uh, eigenlijk is dit in, uh, een soort van na-primeur. Want uh, ja, uh, de, de meeste radiostations, naar wie ze die single hadden opgestuurd... kregen een beetje het uh, verzoek van nou, vanaf 7 mei mag je hem ook echt uh, draaien.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 and whispered the words of a bad romance. She felt the ashes of a smoking cigarette. She was craving for more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 Even ik ben super blij mee. Ja, dat geloof ik graag. Uh, maar uh, even voor alle duidelijkheid: waar uh, maak jij muziek en waar uh, woon jij? Want dat weten we niet altijd alle mensen, denk ik.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 Um, ja, deze EP, die, dat, dat moet dus inhouden en het vervolg uh, geven... dat je er dus ook bepaalde uh, optredens uh, mee gaat doen. Ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Alleen moeten we nog even, uh, even een beentje vinden... Om het, uh, ja, waar de neuzen er de juiste richting op staan, om zo maar te zeggen. Ja, oh, dus je hebt, uh, je, je hebt nog niet uh, je leden gevonden die, uh, die dat uh, met jou willen uitvoeren? Dat nee, precies. Ja.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 Strangers kill the night Walking near their sights See the sun come up Question all of the minds